Ik heb goed nieuws voor u. We hebben de, de ellende hebben we nu achter de rug. Hier gaan we leukere dingen lezen. Wilt u de vervangingslicht gaan vervangen? Ja. Dus op welk knopje mag ik drukken? Ja. Nou, dat komt omdat Windows, hem, uh, weet het, Windows doet een beroep op uw gezond verstand. En dan is de standaardkeuze gewoon ja. Dus. Nou, we gaan hem maar vervangen hè? Israël, de edele olijfboom. Er is een reden dat ik met deze metafoor begin. U weet, die metafoor het is eigenlijk een, ja, een, een verhaal van drie hoofdstukken. En, uh, ik sta hier waarschijnlijk tot morgen als ik echt alles ga behandelen. Maar ik heb er even een, uh, voor het gemak even een stuk samengevat. Paulus die heeft het over een groep. En daarover zegt hij... Mijn broeders... Mijn verwanten naar het vlees. Zij zijn Israëlieten. Uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Wie, o oh wie, is dat? Over wat voor mensen heeft hij het? Wie zijn zijn verwanten naar het vlees? Israël. Precies. Maar er is iets mee. Over die groep zegt hij, omdat het niet uitging van geloof maar van vermeende werken hebben zij zich aan de gerechtigheid gods niet onderworpen zoals we hebben kunnen zien zeggen de kerkvaderen op basis hiervan dat God Israël heeft verworpen maar wat zegt Paulus? ik, Paulus vraag dan God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Nog een keer? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet... uit de nageslag van Abraham... van de stam van Benjamin. Dat is de mijne, God heeft zijn volk niet verstoten. God heeft zijn volk... niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. hoe duidelijk wilt u het hebben? Paulus ziet het toch wat anders dan de kerkvader jij ja, kan beter zeggen de kerkvader die is het anders gaan zien dan Paulus want de kerkvader kwam daarna maar ik geloof Paulus hoor ik geloof niet de kerkvader indien nu alle takken van de boom zijn weggebroken en de hele boom is uitgerukt oh, nee dat staat er niet hè Indien nu enkele takken zijn weggebroken, beroemt u heidenen dan niet tegen de takken. Hoe vaak hebben we niet gehoord van: oh, Israël gelooft de messias niet. Israël is verworpen. Paulus heeft het niet over heel Israël. Paulus zegt: enkele takken, een deel van het geheel, niet het geheel. En je zet er vervolgens achteraan, beroemt u, en dan heeft hij tegen de heidenen, niet tegen deze takken. Ik vrees dat Paulus' les hier voor niks is geweest, als die die lezen. Dus, Israëlieten, die willen het via hun werken doen. Maar, zijn ze daar verworpen? Nee, volstrekt niet. Gevolg: niet heel Israël is verworpen, nee. Paulus zegt er is niemand verworpen. Paulus zegt enkel, er zijn enkele takken weggebroken. Goed, zij, die enkele takken, zijn om hun ongeloof weggebroken. En gij heidenen, staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, een vrees. Alsof Paulus het al aan zijn water voelde: hè, dat er iets ging gebeuren in de geschiedenis. Maar ook zij, hij heeft hij het over die enkele takken, zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden. God is immers bij machten, en opnieuw te enten. Hij heeft het over zijn broeders. In andere woorden, Israël is helemaal niet verworpen. Maar als we alleen al Paulus lezen, dan blijkt dus duidelijk... Heeft, volk, heeft God zijn volk verworpen? Volstrekt. Volstrekt niet. En er is nog iets moois. De vervangingsleer zegt dat de christenen, dat de kerk, Israël heeft vervangen. Als dat zo zou zijn, dan zou Paulus zijn metafoor anders hebben moeten vertellen. Want dan zou, die namelijk, dan zou God namelijk een hele boom hebben moeten uitrukken en een nieuwe boom voor in de plaats hebben moeten zetten maar dat staat er helemaal niet en de heidenen die tot geloof komen die worden op de boom die er is waar enkele Israëlieten van zijn afgebroken erop geënt dus is israël vervangen? nee israël wordt uitgebreid oh nog eentje want indien gij, heilende, uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen deze, die enkele takken, naar hun natuur op hun eigen olijf weer worden geënt. In andere woorden, ze zijn wel afgebroken, maar God is bij macht om ze weer te enten. En nogmaals, de heidenen die erbij zijn gekomen, niet in de plaats, maar erbij zijn gekomen, zijn dus geënt. Israël is dus uitgebreid, niet vervangen. Dit is al aardig duidelijk zo, dacht ik. Hè? Ik wil met u uh, de context gaan bepalen van komende sleuteltekst. Een heel belangrijke tekst, maar omdat ik niet gelijk... Die belangrijke tekst wil gaan lezen. wil ik eerst de context daarvan gaan bepalen. Hè? Wat, wat, zegt, wat wordt daarvoor gezegd? Ik zeg ook nog niet waar deze tekst staat. Komt zo wel. Dat blijft nog een beetje een verrassing. Te dien tijden luidt het woord van Jawe. Ik heb, uh, als ik mijn sluitjes maak. dan uh, zet ik altijd gewoon de naam van God erin. Echt, Juthe Dat het zelf gewoon. Ja, ik vind het gewoon fijn om die naam zo te gebruiken. Dus, uh, dus die rare tekentjes daar, dat is gewoon Yahweh. Ter tijden, luidt het woord van Yahweh, zal ik voor alle geslachten, het woordje geslachten dat is stammen, zeg maar in de grondtekst, dus voor alle stammen van Israël tot een God zijn, en zij, dus al deze twaalf stammen, zullen mij, Yahweh, tot een volk zijn. Weder opbouwen zal ik u, zodat gij gebouwd wordt, jongvrouw Israëls. Opnieuw zult gij u tooien met de tamboerijnen en uittrekken in vrolijke rijdans. Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria. En wie ze planten, zullen ook de vrucht genieten. Want zo zegt Yahweh, jubelt van vreugd over Jacob juist om het hoofd der volkeren, verkondigt, looft en zegt, Yahweh heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël. Zie, ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einde der aarde, onder hen blinden, lammen, zwangeren en barenden tezamen. In een grote scharen zullen zij hierheen terugkeren. Waar is hierheen? Doet het jaar dan 1948 een belletje rinkelen? Ja, en inderdaad 67, uiteindelijk Jeruzalem. Onder geween zullen zij komen. En onder smeking zal ik hen leiden. Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg. Waarop zij niet struikelen. Want ik, jawe, ben Israël tot de vader. En Ephraim. ...is mijn eerstgeborene. Hoort het woord van Yahweh, o volken, ...verkondigt het in verre kustlanden en zeg: ...hij die Israël verstrooide... ...zal het verzamelen en het behoeden... ...als een herder zijn kudde. Want Yahweh maakt Jacob vrij... ...en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij... Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede van Yahweh. Naar koren, most, olie, naar schapen en runderen. Hun ziel zal zijn als een, besproeiende, als een besproeiende hof. Zij zullen nooit meer versmachten. Dan verheugt zich het meisje in de rijdans, jongelingen en grijzaards tezamen. Ik, Yahweh, verander hun rouw in vreugde. Ik troost... ...en verblijdt hen naar hun smart. Ik laaf de ziel der priesters met het vette... ...en mijn volk wordt met het goede van mij verzadigd... ...luidt het woord van Yahweh. Ja, er is hoop voor de toekomst... ...luidt het woord van Yahweh. De kinderen zullen naar hun gebied terugkeren. Ik, Yahweh, heb werkelijk Ephraim horen klagen... Gij hebt mij getuchtigd. Als een ongetemd kalf werd ik getuchtigd. O, bekeer mij. Dan zal ik mij bekeren. Want gij, ja, we, bent mijn God. Want nadat ik tot inkeer ben gekomen, heb ik berouw gekregen. Nadat ik tot inzicht gekomen ben, heb ik mij op de heup geslagen. Ik ben beschaamd. Ja, op de schande geworden. Want ik heb met de smaad van mijn jeugd, want ik heb de smaad van mijn jeugd gedragen. Is Efraim... Dan dat is Yahweh weer aan het woorden. Is mij mijn lievelingszoon, een troetelkind? Dat ik zo vaak, als ik van hem spreek, gedurende weder aan hem denken moet? Ja, een mooie uitspraak van de vader over zijn kind. Daarom is mijn binnenste, daarom is Yahweh's binnenste, over hem ontroerd. Ik, Yahweh, zal mij zeker over hem ontfermen, luidt het woord van Yahweh. Vervangen is iets anders dan ontfermen. Hè? Richt uw merkstenen op. Zet uw wegwijzers neer. Zet uw hart op de heerbaan. De weg die gaat, Keer terug, jongvrouw Israël. Keer terug naar uw steden. Of naar uw steden? Hier. Maar waar is hier? Israël. Zo zegt Jaweh de heerscharen. De God van Israël. Wederom zal men dit woord zeggen in het land van Juda en in zijn steden wanneer ik een keer heb gebracht in hun lot, hè, dus in het lot van, van heel Israël is het eigenlijk, Yahweh ja, u, rechtvaardige woonsteden, heilige berg. Daar zal jullie wonen met al zijn steden tezamen, landbouwers en die met de kudde uittrekken. Ziet de daar gekomen, luidt het woord van Yahweh, dat ik het... Uh, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda... bezaai met zaad van mensen en zaad van dieren. Het zal dus weer bevolkt worden. En het zal gebeuren zoals ik wakker ben geweest... om hen uit te rukken en af te breken... te verwoesten en te verdelgen en rampen over hen te brengen. Waarom was dat trouwens? Maar, maar tuchtigen is nog altijd iets anders dan vervangen, hè? Als Naomi ongehoorzaam is, dan krijgt ze straf van mij. Maar ik zet er niet het huis uit en dan gaat niet een ander kind naar binnen. Maar hij gaat verder, hè. Zo zal ik wakker zijn... om hen te bouwen en te planten, luidt het woord van Yahweh. Samengevat. Waar gaat dit over? Wat hebben we nu gelezen? Yahweh zal een keer brengen in het lot... Van Israël. Yahweh zal zijn volk verzamelen en behoeden. Yahweh zal zijn verstrooide volk terughalen van de uiteinden der aarde. Yahweh zegt, de kinderen zullen naar hun gebied terugkeren. Yahweh zegt, zij zullen nooit meer versmachten. Ik verander hun rouw in vreugde hè, ja, zal zijn volk weer vestigen, planten en opbouwen in Israël. Heeft bijna 2000 jaar geduurd, maar hè, 1948? Hij houdt zijn belofte. hè, ja, zal alle stammen van Israël tot een god zijn. Zij zullen zijn volk zijn. Zullen we nog even een keer die, samenvatting, zo die samen een keer lezen? Ik vind het gewoon leuk en fijn om dat eens even uit te spreken. Jaweh zal een keer brengen in hun lot. wij zal zijn volk verzamelen en behoeden. wij zal zijn verstrooide volk terughalen van de uiteinden der aarde. Jaweh zegt, de kinderen zullen naar hun gebied terugkeren. Jaweh zegt, zij zullen nooit meer versmachten. Ik verander hun rouw in vreugde. wij zal zijn volken vestigen, planten en opbouwen in Israël. Ja, zal zullen alle stammen van Israël tot de God zijn. En zij zullen zijn volk zijn. Amen. Waar gaat het hier over? Het herstel van Israël. Wat nou kerk? Het herstel van Israël. Wat hebben we gelezen? Jeremia 31. Onderwerp. Het herstel van Israël. Een vraagje. Hoe gaat Yahweh Israël herstellen? He? Context, herstel van Israël, vraag: hoe gaat Yahweh Israël herstellen? We gaan verder lezen hier in Jeremia 31. Zie, de dagen komen, luidt het woord van Yahweh, dat ik met het huis van Israël. ...en het huis van Juda... ...een nieuw verbond sluiten zal. Doet hij dat met de kerk? kerk. Jawe heeft met... ...geen volk... ...buiten Israël... ...ooit een verbond gesloten. Geen volk buiten Israël... ...heeft ooit van Jawe ...een gebod gehad. Wat dan ook. Wat Yahweh doet... ...doet hij door Israël. En het gaat verder... Niet, zoals het verbond, dat ik met hun vader gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden, mijn verbond, Yahweh's verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel, en he, hoewel ik heer over hen ben, luidt het woord van Yahweh. Want hoe hadden ze het verpest? In vers 32. Toen, hè, hoe hadden ze het, toen ze uit Egypte kwamen, hoe hadden ze het verpest? Ja, en kalveren maken en zo. Ja. Dus hier... wordt een mooi contrast geschetst. Niet zoals het verbond van toen. En dan komt de andere kant van het contrast. Maar, dit is het verbond... dat ik met het huis van Israël sluiten zal... na deze dagen. Na die dagen van ongehoorzaamheid. Luidt het woord van Yahweh. Ik zal mijn Torah... Meestal vertaald als wet, maar in het dat staat toreti, dus dat is mijn Torah. Ik zal mijn Torah in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. He, je ziet het hier: in de, er is een contrast tussen vers 32 en 33. In de oude situatie is sprake van een rebellie, een ja toe. Maar in de nieuwe situatie, onder het nieuwe verbond. is er sprake van gehoorzaamheid. En in die situatie kan Yahweh blijkbaar zeggen: dan dat hij ze tot God is. En iedereen is dan zijn volk. En weet wat mooi is? Als het zover is, dan is het Shema gerealiseerd. Hoor Israël: Yahweh is onze God. Yahweh is één. Gij zult Yahweh, uw God, liefhebben. Hoe? Met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. En met geheel uw kracht. Want ik uw hele gebied zal waar in uw hart zijn. Het Shema waarvan Yeshua zegt dat het belangrijkste gebod is. In vers 33 zie je dus. He, dat de Torah van Yahweh in de binnenste van het volk ligt. Op een hart geschreven staat. Waardoor ze vanuit hun hart kunnen gaan geloven. En vanuit hun hart. Een verbondsrelatie hebben met Jaweh. En dan zien we het Shema vervuld. Mooi hè? Maar er is nog iets. In vers 31 wordt nog gesproken over het huis van Israël en het huis van Juda. Dat is de meeste mensen wel weten hè. Na Salomo was Israël de twaalf stammen in tweeën twee gesplitst. Twee koninkrijken. Koninkrijk Israël tien stammen. Koninkrijk Juda twee stammen. Sinds die tijd is Israël nooit meer volledig herenigd geweest. Maar in vers 33 wordt alleen nog gesproken over het huis van Israël. Dus blijkbaar zal het zo zijn in de toekomst onder een nieuwe verbond. Dat Israël weer helemaal is verenigd. Als de twaalf stammen. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en ieder zijn broeder leren. Kent Yahweh? Want zij allen zullen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen. Luidt het woord van Yahweh. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Er is iets met dat vers. Met het woordje kent en kennen: kennen is niet zomaar kennen, kennen in de context van een verbond. Heeft namelijk een speciale betekenis. Het woord kennen... in de context van een verbond... is het hebben... van een intieme... en loyale relatie... met de andere verbondspartijen. Partijen of partijen. Afhankelijk vanuit wie je het bekijkt. In, uh, in Genesis... staat er dat... in een oude vertaling staat dat tenminste... dat Adam... kende Eva. Maar Kennen, dat is gewoon oud-Hollands, zodat hij ermee intiem was... in dit geval van man en vrouw... dat ze gemeenschap hadden. Ik zal nog een voorbeeld geven. Hosea staat... Maar ik ben Jare, uw god van het land Egypte af. Een god nevens mij... kent gij niet... en een verlosser buiten mij is er niet. Zou Israël niet... afweten van het bestaan van de Molochs... en de Baals en de Ashera's? Tuurlijk wel... Natuurlijk kent Israël ze. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Het is hier niet een verstandelijk kennen. Maar kennen duidt hier op het hebben van een loyale en intieme verbondsrelatie. Alleen met Yahweh heeft Israël een verbondsrelatie. ander voorbeeld in Amos. Yahweh zegt, u alleen heb ik gekend uit alle geslachten van de aarde. Van ja wij dan niet afweten van de Chinezen of de, of de Nederlanders? Nee. Tuurlijk wel. Wat betekent het hier? U alleen Israël. Met u alleen Israël heb ik een verbondsrelatie. Dus als je, hè, als je het, dat betere begrip van het woordje kent, kennen... Als je dat weer teruglegt in de tekst... Dan staat er dus eigenlijk... Zij zullen niet meer in ieder zijn naast en in ieder zijn broeder leren... Oh, je moet een verbondsrelatie met Yahweh hebben... Nee, want allemaal hebben ze een verbondsrelatie met Yahweh. Van de kleinste tot de grootste. Omdat het volk dan, iedereen, van de, grootste, van de kleinste tot de grootste, een verbondsrelatie met Yahweh heeft. In die staat kan Yahweh zeggen, ik zal hun ongerechtigheid vergeven. En ik zal hun zonden niet meer gedenken. Oftewel, door een nieuw verbond te sluiten, gaat Yahweh... Israël herstellen. Door een nieuw verbond te sluiten... gaat Yahweh zijn volk weer vestigen... bouwen... en planten in het land. Door een nieuw verbond te sluiten... gaat Yahweh zijn Torah... in het hart van zijn volk schrijven. Israël zal dan Yahweh... innig kennen. Loyaal... en gehoorzaam zijn. Yahweh zal dan... alle stammen van Israël tot de God zijn... Zij zullen dan zijn volk zijn. Maar de vraag is... Hoe sluit Yahweh dit nieuwe verbond? Het nieuwe verbond is blijkbaar het mechanisme... waardoor Yahweh zijn volk tot volledig herstel gaat brengen. Maar hoe gaat Yahweh het nieuwe verbond sluiten? En Yeshua nam een brood, sprak de dankzegging uit... brak het en gaf het hun zeggende... Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende, deze beker is het nieuwe verband in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt. In andere woorden, het bloed van Yeshua is het bloed waarmee het nieuwe verbond wordt geratificeerd en in werking wordt gesteld. Met het bloed van Yeshua wordt het nieuwe verbond geldig gemaakt. U moet ook weten, de, de uitdrukking verbond sluiten is niet zomaar van... Uh, hey, uh, zullen we even een papiertje tekenen, dit is ons verbond? In het Hebreeuws is de uitdrukking karat beriet. En karat betekent letterlijk... Het opensnijden van een offer dat bloed eruit komt. Nieuwe verbond. Trouwens, een, een verbond in de Bijbel, zoals Wierma wel eens heeft verteld, zijn bloedverbonden. Wat ze deden is dus hè, dieren opensnijden. De, de, ze gingen dan door, tussen die dieren heen lopen. Je ziet dat voor bij Abraham ook. En dan was de, de formule van het verbond was, oké, okay, als ik me niet aan het verbond hou, dan gebeurt het met mij wat er met die dieren is gebeurd. In de Bijbel wordt een verbond dus bekrachtigd met bloed. Vandaar de term bloedverbond. In het geval van een nieuw verbond, is die dus bekrachtigd en geratificeerd met het bloed van onze messias, Yeshua. U hebt waarschijnlijk gedacht, of althans, misschien in het verleden, misschien nog wel: nieuw verbond ha, dat gaat over de redding van mijn ziel, hè? Daar gaat het Nieuwe Verbond helemaal niet over. Daar gaat het Nieuwe Verbond niet over. Het Nieuwe Verbond gaat over wat? Dat hebben we net gelezen. Het herstel van Israël. Ja, Messias van Israël. Ik wil niet zeggen dat wij daar niks mee hebben te maken hoor. Maar daar komen we zo wel op. De kerk. Is De kerk is dat uh, een of andere club die door, Yeshua, die door Jezus is gesticht... En wat Israël heeft vervangen? Meneer de kerkvader, dat het ons wel doen geloven, hè? Maar ik geloof meneer de kerkvader niet. En ik, Yeshua, zeg u, dat gij Petrus zijt. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. De meesten van jullie kennen deze tekst, hè? Als je die tekst leest, kan je afvragen... wat is nou de rots? Wat is nou die rots... waar Yeshua de gemeente op bouwt? Ik ben het er helemaal mee eens. Katholico heeft ons toen willen geloven... dat het de mens, een persoon, Petrus is. Maar het wil er bij mij niet in... Dat, dat Yeshua de gemeente zou kunnen neerleggen... Zo, op de schouders... Van een persoon. Maar Rome wil ons doen geloven dat Petrus de eerste paus was. Ja, begin van de handelingen daar wordt ook wel eens aangehaald. Van, oh, hier heeft Jezus de kerk gesticht. Maar kerkvader Augustinus die schrijft in, in een brief. Als het de volgorde van de episcopische opvolging betreft. Met de opvolging van de pauze, om het zo te zeggen. Kunnen we met zekerheid veilig, vanaf, veilig tellen vanaf Petrus zelf. ...die als het ware de kerk draagt tegen wie de Heer zei... ...op deze rots zal ik mijn kerk bouwen... ...en de poorten van het dodenrijk zullen we niet overwinnen. Hoe room zou je het hebben, hè? Dat de kerk op Petrus is gebouwd... ...Petrus de hè, eerste paus? Nou, het staat niet dat hij de eerste paus is... ...maar stellen vanaf Petrus... ...en we weten dat de katholieken zeggen dat het de eerste paus was. Ik wil een andere interpretatie voorstellen. Je mag ermee oneens zijn... ...maar ik zie hem zo... Yeshua vraagt. He, dit is de context van die uh, passage. Wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? Simon Petrus antwoordde en zei... "Gij bent de Christus. gij bent de zoon van de levende God. Van toen aan begon Jezus Christus zijn te, discipelen te tonen... dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest leiden... en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden... En Petrus, die nam toen uh, Yeshua zo uh, apart, zo, hé hey, kom even, en uh, begon hem toen te bestraffen, zo, zeggende, nee, dat verhoede God, heer, dit zal u geen zin overkomen. En Yeshua keerde zich om en zei tot Petrus, ga weg, achter mij Satan, gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die van de mensen. Is Petrus hier in een keer Satan? Jeshua roept Satan aan. Nee. Petrus die was gewoon overweldigd door Satan. Satan die gebruikte gewoon Petrus om een woord te spreken tegen wat er moest gaan gebeuren. En u weet, die rots die zou niet worden overweldigd door de poort van een dodenrijk. Maar ja, Petrus die is hier al wel een keer overweldigd door Satan. Dus Petrus die is overweldigd door Satan. Als de gemeente op Petrus zou zijn gebouwd, dan deed de gemeente al een beetje wiebelen zo hè. Ik wil iets anders voorstellen. Mijn interpretatie is dat die rots slaat op dat getuigenis van Petrus. Petrus zegt, oh, Yeshua, je bent, uh, je bent de Christus, je bent de zoon van de levende God. En als je nou die interpretatie pakt en nou weer die tekst gaat lezen. En ik, Yeshua, zeg dat gij Petrus bent. En op getuigenis dat ik de Messias ben en de zoon van Yahweh. Zal ik mijn gemeente bouwen? Klinkt logischer, hè? Bent u het met me eens dat de rots, dat het niet een mens is... maar een overtuiging dat Yeshua de Messias is? Oké. Okay. Nou, dan kunnen we nog met elkaar door één deur. Dat woordje gemeente, daar ben ik in geïnteresseerd. Ik ga daar de Griekse grondtekst van bijpakken. Er staat, ik heb het geel gemaakt, het woordje Ecclesias... De status Ecclesias. Dus Yeshua die zal zijn Ecclesias bouwen op het getuigenis dat hij Messias is. Als de kerk iets nieuws is, als Yeshua de kerk zou hebben gesticht als iets nieuws, dan zou je zeggen dat je die Ecclesia nog helemaal nergens tegenkomt, hè? want het is op slotverrekening iets nieuws. Maar laat het nou zo zijn dat we die wel ergens gaan tegenkomen. 1 Kronieken 28. Nu dan, ten aanschouwen van geheel Israël, de gemeente des Heren, en ten aanhoren van onze God. Geheel Israël, de gemeente des Heren. Als we de Septuagint erbij pakken, de Septuagint is de eerste Griekse vertaling van de Hebreeuwse Tenach, of zoals u het ook wel eens noemt, het Oude Testament. Wat staat er in de Septuagint? Ecclesiastes. Yeshua heeft over Ecclesias... maar zoveel honderd jaar eerder... ik weet niet precies wanneer die chroniek is geschreven... maar een heel eind eerder in dit geval... wordt al gesproken... in het Grieks dan... over de Ecclesias. En dat is niet zomaar een Ecclesias. Als je de Hebraïus erbij pakt... dan staat daar... Kal Yisrael... Kehal Yahweh... heel Israël... De gemeente van Yahweh. Wat nou kerk iets nieuws. Nieuw, institu nieuw instituut. Oftewel, kal Yisrael, kal Yahweh. Heel Israël, de gemeente van Yahweh. Blijkbaar heeft Yahweh dus alle gemeenten. En die gemeente is heel Israël. Wel nu, als Yeshua de macht van zijn vader heeft gekregen... Ja, het is gedelegeerde macht. Als hij het koningschap van zijn vader heeft gekregen. Als hij feiten de hele wereld van zijn vader heeft gekregen. Zal hij dan ook niet de gemeente van zijn vader hebben gekregen? Die Dacht het wel, hè? Die zijn, lichaam is. die zijn lichaam is, waar hij het hoofd van is. Heel Israël, de gemeente van Yahweh. Ik ben gekomen om de gemeente... ...te bouwen op de rots, op de overtuiging... ...dat ik de Messias ben. Ik geloof er niks van... ...dat Yeshua een van de nieuwe kerkenclub kan oprichten. Grootste onzin. En hier zien we al... ...dat er al lange gemeente is. Het zat al in jaarwijs plan. Snapt u nu ook waarom... Yeshua kan zeggen... ...ik ben slechts gezonder tot de verloren schapen... ...van het huis Israëls. God herstelt... ...heel Israël... ...door een nieuw verbond... Yeshua die werd gekruisigd om met zijn bloed een nieuw verbond te ratificeren en in werking te stellen. Yeshua kwam om heel Israël, de gemeente van Yahweh, te bouwen op het getuigenis dat Yeshua de Messias is, en de zoon van Yahweh. Door een nieuw verbond brengt Yahweh de twaalf stammen van Israël tot behoud. En wij dan? De uitbreiding van Israël. Ik heb er een tekstje onder gezet. Nee, zoals we al eerder hebben gezegd. Yahweh heeft, heeft aan, aan de Nederlanders helemaal geen verbond gegeven. En de Chinezen heeft hij ook geen, uh, geen geboden gegeven of wat dan ook. Heeft Jan met Israël gedaan? Maar wij dan? Zoals we al hebben kunnen zien. Worden de heidenen die tot geloof komen in Yeshua. Geënt. Toegevoegd aan Israël. Want indien gij, heidenen, uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen, de natuur, tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, En die afgebroken tak is in Israël, en wij worden erop geënt, oftewel erop toegevoegd, het wordt uitgebreid. Dat niet alleen. Paulus zegt, is een brief aan de Efeziërs, dat wij ook medeburgers worden en mede erfgenamen. Bedenk daarom dat gij, die vroeger heidenen waart, dat gediend tijden zonder Christus waart. Uitgesloten van het burgerrecht Israëls, en vreemd aan de verbonden van, der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Oftewel, we hoorden er helemaal niet bij. Ja, je kon er wel bij horen, maar. ...waren meer individuele... Hè? ...zoals bijvoorbeeld uh, de schoonvader van Mozes... ...Jetro kwam erbij... Er ...waren vreemdelingen die met uh, Israël trok uit Egypte... ...die kwamen erbij... Uh, Rut, hè, ...die kwam erbij... ...zo zijn er... ...genoeg voorbeelden... ...zo zijn er een aantal voorbeelden... ...maar de massas... ...die waren er nog nooit bijgekomen... ...hoewel het best zou kunnen... ...maar dat was nog niet gebeurd... ...en nu zegt Paulus dus... Hè, ...we waren uitgesloten... En dan in contrast, maar thans in Christus Jezus zijt gij, heidenen, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Yeshua. Wat impliceert dat als we eerst veraf waren en dat houdt in dat we niet bij de verbonden horen? En als we dan erbij zijn, dichtbij zijn gekomen, mogen we er ook bij horen. hè? Verderop zegt hij dan nog dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden, medegenoten van de belofte in Christus Jezus. We moeten er wel bij kunnen, want Jaren heeft met niemand anders dan Israël verbonden gesloten. Dus we kunnen alleen onder de belofte van de verbonden vallen als ze bij Israël erbij komen, worden toegevoegd, ingelijfd. Ja, we mogen er dus bijkomen. komen. Dus niet vervangen, maar erbij komen. De taak van de mede-erfgenaam. We zijn allemaal mede-erfgenaam, hè? Amen? In Romeinen 11... Ik vraag dan... Zij, en dan heeft hij het over Israël... Zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. En dan staat er in de MBG door hun val. Wacht even. Ik vraag dan... Zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? En dan zegt Paulus... Volstrekt niet, dus hij ontkent dat ze zijn gevallen. Maar volgens de MBG zijn dan Paulus weer verder gaan. Door hun val! Is dat logisch? Dus eerst ontkent hij dat ze zijn gevallen. En dan gaat hij verder vertellen dat ze het door hun val. Dat is wel een hele schizofrene vertaling, hè? Het woordje, paraptomatisch, staat er in het Grieks. En dat betekent niet val. Dat betekent zonde. Of overtreding. Maar niet val. Door hun zonde is het heil tot de heidenen gekomen. Waarom? Om hen, Israël, tot naïver op te wekken. Om ze in de positieve zin van het woord jaloers te maken. Oh, wat hebben we dat goed gedaan. Geweldig. Oh, wat hebben ze jaloers gemaakt. He? Door ze te onderdrukken. Nou ja, dat gedeelte hebben we al gehad trouwens. Ik begin het begint niet meer over, maar... Door hun zonde is het heil tot de heidenen gekomen. Maar waarom is het hel nou tot ons gekomen? We hebben een functie. Dat je om heb ik er niet in de, in, in de tekst gegooid, hè? Om hen tot op te wekken. Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zijn... wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Nou ja, geheimenis, is gewoon iets wat... tot op heden nog niet bekend was bij de mensen. Dus. Een gedeeltelijke verharding... is over Israël gekomen... Totdat de volheid der heidenen binnengaat. gaat. Een gedeeltelijke verhouding is over Israël gekomen. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. gaat. Ik denk dat je dat woordje: totdat op een bepaalde manier moet bekijken. Want als je het heel letterlijk zou nemen, bestaat er dus dat geen ene Israëliet tot Yeshua zou komen. Totdat alle heidenen. ...binnen zijn gehaald in de gemeente. Ik denk... ...ik kan het niet bewijzen... ...maar ik denk dat, dat, dat Paulus hier bedoelt... ...dat de ...als je het in de grote... Hè, ...vanuit perspectief bekijkt... ...de grote lijn... ...dus dat eerst de opbrengst uit de heidenen komt... ...en uit, uiteindelijk... ...als Gods uh, helsplan... ...om het nieuwe verbond tot climax komt... ...dat dan uiteindelijk ook heel Israël weer zal binnenkomen... Maar is daar dus, een gedeeltelijke verharing is over Israël gekomen, totdat de volheid de heidenen binnengaat. En dan zegt Paulus verder, en al dus zal gans Israël behouden worden. In het Grieks staat daar op deze manier. Hoe? Even nadenken hoor. Dus de heidenen die komen binnen. En dan gaat hij verder op deze manier. Zal gans Israël behouden worden. Hoe kan het binnenkomen van de heidenen. Nou bewerkstelligen. Mag ik zou zeggen. Bijdragen aan het behoud van Israël. Door ze te vervangen en te vervolgen. Mm -mm. Door ze tot naïver op te wekken. Ja precies. Amen. Oftewel we hebben. We hebben als mede-erfgenaam de taak om ze tot na op te wekken. En blijkbaar... ...zal op die manier... Nou, staat er gans Israël op tot behoud te worden gebracht. Nou ja, we, worden, we, we dragen dus bij aan het behoud van Israël. Althans, het is onze taak. Hoe goed, hoe goed zijn we binnen het christendom met deze taak omgegaan? U hebt het vanochtend gehoord, hè? Zo goed dus. Oftewel, wat doen we hier elke sabbat... We gaan hier elke sabbat terug naar de wortels, terug naar het geloof van Yeshua, zodat wij een leven leiden zoals een God, zoals een kind van Yahweh hoort te leven, zodat wij de sabbat onderhouden, de Torah, zodat we daardoor een dialoog kunnen aanknopen met, met een Jood of iemand van de andere stam als we die tegenkomen. En op die manier, zegt Paulus, kunnen we blijkbaar bijdragen aan hun behoud. Terwijl, conclusie, Israël is absoluut niet verworpen en ook niet vervangen door de zogenaamde kerk. Sterker, nog, de kerk, zoals ze zichzelf definieert, bestaat helemaal niet in de Bijbel. Er is een gemeente en die gemeente is van Yahweh. En aangezien Yeshua alles van zijn vader heeft gekregen, heeft hij ook de gemeente gekregen, waardoor hij kan spreken over mijn gemeente. En Yeshua zegt, die gemeente die zal ik bouwen op de overtuiging dat ik de Messias ben. Israël is nu steeds het verbondsvolk van Yahweh. Yahweh die zal zijn verstrooide volk terughalen van, het van de uiteinde der aarde. En het weer vestigen, planten en bouwen, opbouwen in het land. He, dat is de euh, belofte van het nieuwe verbond. Yahweh zal het huis van Juda en het huis van Israël weer samenbrengen tot één verenigd volk van twaalf stammen. En wij die daarbij horen dan uiteraard. Jawe, die zal zijn Torah in het hart van zijn volk schrijven. Hij zal hen tot een god zijn. En alle twaalf stammen, die zullen Jawe's volk zijn. En die zullen dan een innige en loyale verbondsrelatie met Jawe hebben. En op die manier wordt het Shema gerealiseerd. Voldoen ze aan het grootste gebod dat er is volgens Jouwen. Jawe realiseert het herstel van Israël. Oeh, we hebben het Jeremia gelezen hè? Via een nieuw verbond. Yeshua die is gekomen om met zijn bloed dat nieuwe verbond geldig te maken. Te ratificeren. Zodat het in werking kan treden. Ik zei in werking treden, maar het is dan uiteraard nog aan God om te bepalen wanneer hij die belofte vervult. Hè? Ik wil niet zeggen dat het alleen maar niet gebeurt. Dat is helemaal aan God. Yeshua is gekomen voor de verloren schapen van het huis Israël. Om heel Israël, de gemeente van Jahwe... Te bouwen op de God. De overtuiging dat hij de Messias is en de zoon van Yahweh. Israël, de gemeente, hè? heel Israël, de gemeente van Yahweh, 1 Kronieke 28. Israël, de gemeente, wordt niet vervangen, uitgebreid. Met heidenen die het in woord en daad, Yeshua, als de Messias, hebben aangenomen. Deze heidenen zijn mede-erfgenamen. We delen ook in de verbonden die Yahweh met Israël heeft gesloten. Als we niet zouden delen in de verbonden, waren we nog steeds in terug bij af en waren we nergens. Het heil is tot de heidenen gekomen om de afgebroken takken van Israël tot na op te wekken. Mijn conclusie is, helaas, dat het christendom... Haar doel heeft gemist. Kan je na. En wij hoeven maar één volk tot na even op te wekken. En we zijn met meer mensen en het lukt ons niet. Dank u wel. Dit was het.